Bij het NOS -journaal. In Italië is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is een 77-jarige vrouw uit de buurt van Milaan. Vannacht werd al de dood van een 77-jarige Italiaanse man gemeld. In Italië zijn nu 30 besmettingsgevallen geconstateerd, de meeste in het noorden. In heel Europa zijn tot nu toe drie mensen aan de gevolgen van het coronavirus overleden. In Zuid-Korea is het aantal besmettingen met het coronavirus... tweemaal in een dagtijd fors opgelopen. Het totaal aantal patiënten in Zuid-Korea is nu 433. Twee mensen zijn overleden aan de gevolgen van het virus. Vandaag werd ook een besmetting gemeld in een fabriek van Samsung... in de stad Gumi. De fabriek wordt gesloten, personeel gaat in quarantaine. Veel nieuwe gevallen staan niet meer direct in verband... met reizen van en naar China.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 Het weer overwegend bewolkt en van tijd tot tijd regen en motregen. In de loop van de dag ook in het zuiden. Het wordt ongeveer 10 graden bij een vrij krachtige tot aan zee... soms stormachtige zuidwestenwind. Vooral in de kuststreken windstoten tot 90 km per uur. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers. De verkeers en van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Weet waarvoor je geeft, Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu goedemorgen Zandvoort.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 En dat is een uh, mooi boekje geworden. Dus dat... nou ja, Roy, omdat denk. jij zegt uh, we gaan het over van alles hebben. zou je haast aan mevrouw kopen zeggen. waar wilt u over hebben? Ja. Oh, maar heb ik dan alleen maar twintig minuten? Ja? Ja. Ja. Het politiek uurtje uh, noemen we dat. Het is wat minder. Nou, ik uh, weet wel wat ik het wil. Ik wil het minder... hebben over wonen. Want ik denk elk onderwerp waar we het met elkaar over hebben. is wat Partij van de Arbeid betreft. wonen het, het belangrijkste onderwerp voor Zandvoort? Nou, de, uh, jullie hebben al een, uh, een zeer belangrijke.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 Um, toevallig hebben jullie afgelopen dinsdag gesproken over uh, afspraken met de Keije? Ja, vorige de, week dinsdag de commissievergadering. De commissievergadering. Ja.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 Ja, en we zijn weer goed, terug bij Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. En aangeschoven is het innovatiefonds Ben. Ja, Hilbrand is uh, penningmeester. Penningmeester. penningmeester. Ja, ja. Ja. Belangrijk. Ik zie ook allemaal getallen uh, voor je liggen. Maar om, om te beginnen, uh, naar het begin. Ik meen dat het 2015 was, 2016 uh, het confinant in, uh, in Zandvoort.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 Nee, het geld is niet op. En op het moment dat het geld op is, dan, uh, dan zou ik dat alleen maar toejuichen. Nee, er is wel reserve. Dus uh, het is niet zo dat we, dat we heel strak 1 vijfde van het budget ieder kwartaal weggeven. Of iedere 2, 3 maanden. Dus iedereen die nog wat in wil dienen, die heeft tot 1 maart de tijd. En daarna ja. wordt dat beoordeeld. En de volgende deadline is 1 5 1 okay. mei. Ja. Dus het is redelijk op elkaar. Voor, ja. de, voor de zomer, die fans, kan er nog van alles geregeld worden. Ja, graag kom erop. Ja.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 Zo, so, uh, Adi uh, heeft een smintje genomen voor de frisse adem. En we gaan gewoon weer snel beginnen met Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, Adi, welkom hier bij Goedemorgen Zandvoort. Een uh, nieuw wandelingboekje. Ja. Wat is het verschil met het vorige? Nou, Het vorige was gewoon eigenlijk een door de computer geprint... Uh...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 Op zich was dat een leuke wandeling. Absoluut. Alleen zijn startpunt was natuurlijk de toenmalige VVV die toen ter tijd in het gemeenschapshuis gevestigd was. Nou, Hoe lang geleden is dus dat al het, niet? Het, het behoefte enige. Nou dat is al heel een, lang geleden. Enige, maar, ja. Weet je hoe lang dat geleden is? Want ik, ik, ik zie nog wel dat gat en de, en de sloop. Maar ik kan er eigenlijk geen jaartal meer bij. Nou ik denk die, Waarschijnlijk is al zo lang geleden. Jaar nou geleden. ik denk dat het. Ja? Dat, dat ja, want ik was, was, woonde net in Zandvoort. Dus, uh, ja maar daarvoor was de VVV al lang weg. Nee, ik heb hem wel meegemaakt nog. Ja, ik ook. We vergaderden vroeger met het genootschap daar. Met Theo Hilbers nog. Ja, in de zijkant van het gemeenschapshuis. Ja, dat klopt. Goed. Want, ja, boven had je ja. voor de kinderen, en beneden had je voor de volwassenen een leeszaal. En een afgescheiden gedeelte voor speciale boeken. Als mocht je er niet komen. Ja, verhuurzalen had je daar. Ja. Goed, daar was het startpunt. En iedereen die de slopjeswandeling ophaalde, die begon uh, verkeerd. Ja, absoluut. Dus het behoefte enige uh, modernisering. Het ziet er ook heel modern uit. Uh, heb je ook de route aangepast? Nieuw ja. startpunt uiteraard. Ja, ik heb de route helemaal aangepast. Het uh, was nog even een dingetje natuurlijk. Mm -hmm. want, want je wil niet twee keer hetzelfde stukje gaan lopen. Nee.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 De VVV. Annex, mu Annex ja. Museum, want er zit een medewerker ja. van het museum. Ja, begrepen. Die zit bij ik De VVV van de, van de zit bij het museum. Ik vind het een goede zaak, moet ik zeggen? Ik kan niet anders stellen. Want waar de VVV eerst zat in de bakken staat, dan zat het gewoon verstopt. Geen mens die het kon vinden. Belachelijk. Nee. Ja, het mooiste was natuurlijk op, op het Stationsplein. Ja, was en nog voor, mooier was het op het Raadhuisplein. Uh, bedoel ik. Kan ook nog. Dat praat al heel lang uh, geleden. Uh, ja, Dat, nou, maar daarvoor was het op het Stationsplein. Ja, ja. ja. Stichting um. Toeringshandvoet. De wandeling, ja. Uh, het is toch wel een aantal pagina's dik, zie ik uh, als boek. Hoe, ongeveer veertig. Ongeveer veertig uh, uh, bladzijden. Uh, hoeveel locaties doe je aan? God, joh, dat heb ik eigenlijk niet geteld. <laughs> ik, ik, ja. gaan we nou ja, okay. Neem ons anders mee in, in, in een verkorte route. In de verkorte route. Nou, dan begin je natuurlijk bij het museum. En dan verwijs je eventjes naar de uh, wat er vroeger gezeten heeft. De Chinees, zeg maar. Je verwijst even op de nieuwbouw van het raadhuis. Uh, het oude gasthuis natuurlijk, wat er gestaan heeft, wat in 1929 gesloopt is. Dan ga je richting Zwaluwestraat. Meestal ga ik dan even bij het de... het Zwaluwestraat of Zwaluwéestraat? Nou, ik zeg altijd Zwaluwestraat. <laughs> en niet Zwaluwe, want er zat geen e e-exant e e e aigu op, hè. <laughs> en dan ga ik meestal even bij de lip naar binnen.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 In de grond, die het is handelen, gewoon uh, net als hoewijzer. Nou, je vertelt iets over de toenmalige wonden van Zandvoort, wat er was. De lippies natuurlijk, geen mens die weet wat het is. De lippie? Een lippie? Van die, van die klompen? Ja, zeker wel. Ja, jij wel. <laughs> maar ik niet hoor. Nee, nou, nee, niet bedoelde. Ik. ik. Dan zal je toch een keer mee moeten. Ja, het moet er wel een keer ja. gebeuren. Je wijst op het, uh, waar Jan Ammers vroeger gewoond heeft natuurlijk. En aan dan aan ga je aan de overkant, hè. Je gaat naar Neuf, je vertelt iets over Blub. Ja, dan kom je automatisch in de schoolsnaart terecht. In de schoolsnaart vertel je natuurlijk over het Hotel Zandvoort. Dan over de tram. De Zweedse huizen aan de tramweg, tramstraat. Wat is het? Tramweg. Is de Navistraat tegenwoordig. tegenwoordig. Je vertelt aan de andere hand iets over het postkantoor. Wat vroeger op de hoek van de halte staat, staat, zat, stond. De Schat van Zandvoort, het raadhuis. Pak ik het kerkplein eventjes. Of het uh, tramplein, raadhuisplein mm -hmm. dus. Voor de intiemie. Uh, de is. Dan ga ik nog verder omhoog. Ga ik naar het kerkplein. Dan pak ik de poststraat. De staat helemaal aan het eind. heb je natuurlijk dat leuke vissershuisje. Daarvoor heb ik ook nog eventjes het huis van uh, Landsdorp gemeld, natuurlijk met een oude benummering. Want Vroeger had ja. het Zandvoort natuurlijk huisnummers met een letter. En er staat nog in de, bovenin die RZC18. En dan pak ik het kerkpad Schelpenplein Burenweg. En zo kom ik via de bodenslop ga ik naar beneden Gassenplein. Pak nog even de Gassenstraat. Vertel ik daar over de smederij, de trotseeloodjes. Mm -hmm. En zo kom ik weer terug bij het museum.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 Het is dus een hele oude glasdia. Ja, praat even over, uh, over de cover de, de, de, de, van, over de voor, van het oude, de, oude de voorpagina, ja. ja, het oude gasthuis. En die vond ik toevallig op het internet. En die was ik dacht, die die, die wel bij jullie in het archief zou zitten. Nou nu wel. Ja. <laughs> ja, een glasplaat dat is toch wel bijzonder. Ja en ink ingekleurd hè. Ja en in Amerika. Heb, heb je die uh, hier naartoe kunnen krijgen? Nou, de of, verzendkosten een... waren duurder dan het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 van uh, promotie van Zandvoort een echte ja en als dus je het ook ziet het is 40 pagina's en je kunt het zo lang en zo kort maken als het jezelf wilt je hebt wel rekening te houden natuurlijk met het publiek wat je hebt he? want je gaat natuurlijk het kerkpad op en dat loopt een beetje schuin. en er zijn van die hekjes die niet kun je kerkjes, niet andersom uh, zou kunnen nou, daarom natuurlijk uh, maar dat was toch een hele puzzel ja. hoor, die route Vergis je er niet in want ja, net wat ik zeg je wil niet twee keer hetzelfde stukje lopen uh, de, de proefloop Hoeveel commentaar kreeg je? Weinig. En het valt me op hoe weinig uh, Zandvoortse inwoners van Zandvoort weten. Ja dat, dat uh, ja, dat viel me echt tegen. Er wordt toch een beetje een, educatie, uh... een educatief programma. Ja, wat <laughs> <Ja, maar> een <de laughs> scholing, hè? Ah. Nou ja, kijk, je moet niet. Nou, niet Rooi moet hem, Roy moet ja, hem nog dat lopen. Ga ik. Ja, maar ook mensen van het, het ambtenarenapparaat. En de, tegenwoordig is driekwart van de ambtenaren afkomstig uit Halen. Die weten niet eens waar ze het over hebben.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 Scheldend maar Freek loopt een andere route. Loopt hij een beschreven route of loopt hij een... een, een ja, hij heeft voor zichzelf okay. beschreven. En ja. ik heb gewoon gedaan vanuit de, de, de, die, die VVV. Ik vind gewoon, er moest gewoon een route liggen. En dat je hem kon geven. En dan komt het mensen op eigen initiatief kon dus hem gaan volgen. Dan, dan, dat is veel beter denk ik. Als maar dus keuze die je maakt. Als men dit wil, wil lopen, hè? de zandvoorters. Ja. Is, is er, zijn er data? Kun je het aanvragen? Kun je aanvragen bij het museum.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 Oké, okay, Arie, bedankt voor de komst en de tijd. Gaan we gaan, uh, gelijk door naar de yes. agenda, anders komen wij in, uh, in conflict not. met onze re regisseur. Ja. Tot de volgende link. Ja, de agenda staat weer bomvol, want er zijn allemaal mooie dingen in Zandvoort. We beginnen natuurlijk tot 23 juni uh, de expositie van de Kamer in het Zandvoorts Museum. Ja, en dan houdt de expositie keizerin Sissy op de vlucht voor zichzelf in het Zandvoort Museum op 1 maart op.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 veel data en mijn tijd in en dan kom je er zelf wel uit. Tot slot willen we natuurlijk iedereen bedanken. De techniek was in handen van Jelmer Koper, muziek, koorddraaier, redactie, dat ben ik zelf, en Ger van Kuik. En de presentatie Ben Zonneveld. En Roy van Buringen. En wij wensen iedereen een prettig weekend en tot volgende week. En zometeen veel plezier met Zandvoortjes.